Goedemiddag, Goedemiddag, allen, um, bij dit rondetafelgesprek over inkoopmacht. Ik heet uh, iedereen op de publieke tribune en de mensen die digitaal met ons meekijken en luisteren. Ook uh, van harte welkom de collega's, uh, maar niet in de laatste plaats uh, onze gasten, mevrouw van der Stigela en de heer De Bruyne. Um, de bedoeling van dit rondetafelgesprek is om. Uh, het kennisniveau van de Tweede Kamerleden uh, op een hoger niveau te brengen. Daar waar het gaat om inkoopmacht en de, alle vraagstukken die, die daar omheen spelen. Ik stel u beiden graag in de gelegenheid om uh, in een uh, introductie van, laten we zeggen, een minuut of twee. U zelf uh, voor te stellen en uh, kernachtig samen te vatten wat u ons uh, op papier al wat uitgebreider heeft gestuurd. En daarna wil ik uh, de collega's in de gelegenheid stellen om. Uh, Vragen uh, die zij hebben aan u te stellen en zo op die manier het zo interactief mogelijk te maken. We hebben tot, uh, tot drie uur. Um, u bent met z'n tweeën uh, door een aantal afzeggingen, dus we zitten uh, wat ruimer in de tijd en u heeft daardoor ook wat meer aandacht van onze Kamerleden. Gebruik het, zou ik zeggen. Mevrouw van de Stichtel. Oké, okay, daar gaan we met uh, twee minuten of iets meer. Uh, SOMO is een non-profit organisatie die vooral onderzoek doet naar verschillende domeinen. Um, ...zowel naar bedrijven, multinationals en vooral uh, sectoren, uh, MVO-beleid en ook internationale kaders. En een van de onderwerpen is de voedselketen met daarmee de kritische issues zijn de inkoopmacht. Ik volg het onderwerp ongeveer al sinds 2004, denk ik. Um, zelf ben ik als senior researcher bij SOMO sinds 1999... Uh, en wat wij onder andere gedaan hebben de laatste twee, drie jaar vooral is kijken wat er op Europees niveau gebeurd is. Want inkoopmacht is daar behoorlijk op de agenda gezet geweest. Het heeft een tijdje geduurd voordat het lukte. Um, en dan heb ik geprobeerd in mijn briefing aan u uh, in te informeren, ook uh, vandaag, maar ook de, de vorige keer, um, en per uh, e-mail, wat er allemaal aan initiatieven zijn. Um, de commissaris Interne Markt en Diensten heeft uh, zelf initiatief genomen, heeft een consultatie gedaan uh, over zijn groenboek van oneerlijke praktijken. En daar heeft hij de resultaten nu van en daarvan zei je zelf, ze zijn serieus en grave, zijn de want de problemen die daar naar voren voorkomen zijn ernstig en groot. En nu hangt het ervan af, gaat hij ja of nee zelf nog andere maatregelen nemen? Zelf blijkt hij het niet te doen in november zoals hij beloofd heeft. Maar gaat hij waarschijnlijk proberen een oplossing van zowel vrijwillig als meer afdwingbaar te maken? Wat ik, het Europees parlement heeft erop gereageerd. Daar heb ik ook iets over geschreven. Het, wat wel interessant is dat het directoraat-generaal uh, mededinging ook nu een onderzoek aan het doen is van in hoeverre de huidige concentratie toch wel een invloed heeft op consumenten zijnde hun kwaliteit en hun keuze. En, en daarnaast zijn er heel veel vooraan uh, geweest tussen allerlei verschillende stakeholders. Mijn conclusie is, de politiek wil graag dat het allemaal vrijwillig uh, gebeurt, dat het zo opgelost geraakt, maar er zijn daar nog wel wat twijfels bij, zeker over of er sancties kunnen opgelegd worden en hoe effectief die zijn, um, ook of er anoniem kan geklaagd worden um, en hoe vrijwillig het moet of het eventueel toch uh, met overheid uh, uh, inspanningen moet. De tweede daarop aansluitend is van wat is er dan in Nederland gebeurd. Er is op Europees niveau een supply chain initiatief geweest, vrijwillig initiatief. Wij gaan aankoopmacht aanpakken met verschillende principes. De Nederlandse pilot gedragscode handelspraktijk sluit daar in principe op aan. Ik heb enorm gepuzzeld en geprobeerd te kijken van hoe sluiten die op elkaar aan en volgens mij zijn er Zeker nu nog behoorlijke problemen, want het begint eigenlijk maar te werken als je geregistreerd bent op het Europese website. En er is geen enkele supermarkt van Nederland die voorlopig geregistreerd is. De boerenorganisaties doen niet mee op Europees niveau, dus voor mij is dan niet duidelijk hoe de boerenorganisaties die dan uiteindelijk... Als het uh, op nationaal niveau niet opgelost geraakt, naar het Europees niveau zouden moeten kunnen stappen. Maar daar doen ze niet aan mee, dus voor mij is niet duidelijk hoe dat gaat opgelost worden. Dus ik heb behoorlijk wel wat vragen. Er zijn ook hele goede formats van hoe het allemaal kan op nationaal niveau. Ik weet niet hoe het allemaal uitgevoerd wordt. Dus ik denk dat er wel... Um, nou, bij mij blijven er zeker behoorlijk wat vragen niet tegenstaan dat ik geprobeerd heb om wat informatie erop uh, te vinden. En dan is er een hele discussie van nou, wat zijn de oplossingen en uh, daar heb ik wel een paar ideeën bij. Dan laat ik het bij. Die komen wellicht zo meteen aan bod. De heer de Bruyne. Ik ben Erik de Bruyne, eh, algemeen directeur van NEVI, de Nederlandse Vereniging voor Inkomen en Supply Management. We hebben 600 leden en we werken nationaal en internationaal. Een belangrijke beroepscode, daar kom ik zo op terug. Want ik denk dat ze ethisch handelen in dit thema, als het gaat om inkoopmarkt, uitermate van belang is. Um, we hebben veel vakorganisaties of veel, veel vakopleidingen en veel trainingen. Uh, die NEVI-opleidingen zijn ook vaak verplicht. en Ik denk daar komt die code ook steeds in aan de orde. Zowel voor publiek als privaat. En we hebben zo'n 70 docenten en 80 executatoren en 45 internationale trainers. En die weten dus waarmee wij uiteraard bezig zijn. Dat doen we al sinds 1956 overigens, dus dat is al vrij lang. En we zijn ook nummer 1 op het gebied van de publieke inkoop. Met Pels Rijken werken we al 18 jaar samen, als landsadvocaat. En op het gebied van innovatie. Nou, dat gezegd hebbende vanuit die vertegenwoordiging van die 5600 leden, denk ik dat, ja, ik heb mijn kernboodschap excuus voor de tijd vanochtend pas of tussen de middag doorgemaild, want ik kreeg pas vrij laat de uitnodiging, een van onze zes hoogleraren is namelijk drie dagen in een training, dus ik vervang hem. Um, dat is dat eigenlijk, de NMA heeft natuurlijk vanuit het medeweringsperspectief al heel veel geschreven, ook in 2004, en als je daar naar kijkt goed, ook naar hun visie en conclusies, is het nog steeds relevant, wat, wat mij betreft. Dus uh, dat, dat, die NMA, dat visiedocument, ik heb het ook even aan u toegemaild uiteraard, over inkoopmacht, dat is nog steeds denk ik actueel waar het gaat om de conclusies en de appendix die erbij zitten. En het geeft een heel goed beeld over hoe de NMA denkt over die varianten die uh, in inkoopmacht bestaan. Want inkoopmacht houdt natuurlijk heel sterk verband over in welke industrie werk je. Natuurlijk heb je mevrouw over de voedselbranche, de je hebt retail, je hebt industrie... ...je hebt, je hebt grote bedrijven als Shell, Taat, Nobel, DSM, banken, noem maar op. Dat is iets heel anders. Ze zijn bij ons vertegenwoordigd in de stuurgroep op inkoopgrote bedrijven. En we kopen natuurlijk in Nederland voor honderden miljarden in. De overheid 120 tot 180 miljard volgens de OESO. En honderden miljarden volgens het eh, privaat. Dus sowieso is er sprake van een inkoopmacht. En wat mij betreft gaat het er alleen om hoe gebruik je die. Want een inkoper op zich heeft geen geld. Die handelt namens zijn bedrijf of namens de overheid, namens een departement. Bij, bij u is dat de Sip de Sipio Rijk. En dat doet hij dan een geweten. Dat is ook een zeer gelovig mens. Dus voor mij is de, de, de inkoopethiek heel belangrijk. Los van of je dat nou privaat doet met de aanbestedingswet of, of publiek met de aanbestedingswet of privaat. Het gaat er uiteindelijk om dat ethisch handelen. Uh, doe je dat vanuit jezelf goed? Uh, Hanteer je uh, de spelregels die daarvoor zijn? Rek je betalingstermijnen op, ja of nee? Dat mag dus niet meer. Godzijdank heeft de wetgever daar een stokje voor gestoken. Um, maar ook het afknijpen van leveranciers is not done. Ik heb er ook wel eens een paar dingen over geschreven in de media. Dat is natuurlijk uit den boze. Uh, dus die, die ethiek die je vanuit jezelf hanteert. En we hebben een vernieuwde gedragscode gelukkig ontwikkeld met Nijrode. En we hebben trainingen zich met MG Integrity over twee weken. Ik nodig u er graag voor uit als u er kosteloos bij wil zijn. Nou, dat gaat natuurlijk om dilemma's delen. Het gaat om over allerlei thema's die je eigenlijk... Tegenkomt. soms ook gaat het om, om goed of slecht opdrachtgeverschap. Erik Wiebes weet er veel van, wethouder in Amsterdam... ...bij u vroeger plaats van het SG en daarvoor bij McKinsey. Erik Wiebes geeft heel veel lezingen over op, professioneel opdrachtgeverschap. Daar houdt het ook mee samen, want de inkoper wordt soms ook door zijn baas onder druk gezet. En dan hebben we het niet over bonussen, maar wel over targets. Kortom, als je die targets niet haalt, dan heb je een probleem. Dus het afknijpen van leveranciers, dat heeft niet alleen te maken met de ethiek van de inkoper... ...maar ook met de ethiek van de baas. En dat is vaak helemaal geen inkoper. En daarom is dat toch relevant, dat, dat hoe je dat ook inkleedt... En, en de NMA nogmaals, ben ik het volstrekt mee eens, nog steeds na negen jaar. Um, dat, en ook zij zegt, ja, dat ethisch handelen is natuurlijk wel, wel heel erg uh, relevant. He, Afspraken is afspraak, als inkopende partij kun je niet zomaar de regels aanpassen. Um, maar er hangt daar wel sterk vanaf of je in die upstream of downstream zit. Die grote bedrijven, die, hebben natuurlijk de, die, die denken, de inkopers in die keten... wij kopen iets in tot en met de Brikland aan toe, tot en met China aan toe. Wij hebben de regie over de keten tot met kinderarbeid, MVO, grondstoffen, schaarste, problematiek. Andere eh, organisaties, die zien natuurlijk een upstream en een downstream... in Nederland, concreet, met een tussenhandel, een grote handel op. Dat is een heel andere situatie. Die hebben niet de regie over de hele keten, maar over een deel van de keten. Nou, laten we nog veel voor over discussie overhouden. Maar ik denk, één ding staat vast, organisaties zijn veel voor 80% van de omvang... afhankelijk van succesvol managen van Income Supply Management... 80% van de omzet is van Inkoop bepaalt bepaalde marges, en niet sales. De inkoop bepaalt bepaalde marges. Niet alleen in crisistijd. Want daar hangt het vanaf hoe specificeer je alles. Het gaat de inkoop nooit om onderhandelen, contracteren. Wat veel ouderwetse inkopers denken, dat is niet zo. Daar kun je eigenlijk weinig mee doen. Dat zit in de, in de, de staart van het peloton. Het gaat om de specificaties. Dus uh, de impact is groot. Maar je moet hem dus zuiver gebruiken. Omdat je niet zelf als inkoper geld hebt. Maar je handelt vanuit het budget van je opdrachtgever. En dat is bij de politiek natuurlijk een SG, de DG, noem maar op. Hè, of een minister zelfs. En een bedrijf is dat raadsbestuur of, of, of, of een directie. En dat professioneel opdrachtgeverschap is dus ook van groot belang in het hele verhaal. Dank u wel voor de uh, introductie. Technisch gezien zou het het handig zijn als u uitgesproken bent om uw microfoon weer even uit te zetten. Dan en... houden we de beeldregie ook in orde. Um, ik geef graag de collega's uh, de mogelijkheid om te uh, een... beginnen met een tweetal vragen um, en dan uh, kijken hoe we varen in uh, de resterende tijd. Mevrouw Gesthuizen. Ja, dank u wel. En dank aan mevrouw Van der Stichelen en de heer De Bruyne voor hun uh, uh, eloquente bijdrage aan het uh, begin van uh, dit rondetafelgesprek. Hartelijk dank voor uw komst. Uh, ja, mijn vragen, die, ik zal ze vrij algemeen houden, omdat u natuurlijk beide ook. Uh, uh, heel algemeen uh, hebt gesproken... over de problematiek. Uh, hoewel ik me bij mevrouw van der Stigelen... een wat specifieke vraag... permitteer uh, ten aanzien van... Uh, de actie die er vanuit Euro Europa... zou kunnen gaan komen. U zei... Uh, de commissaris denkt daarbij... dus aan die mix van vrijwillig zowel als... Uh, meer afdwingbare zaken. Waar wordt dan aan gedacht in een welk, welke zaken... welke meer afdring, afdwingbare zaken... of? Welke, nou ja, laat ik zeggen voor beide, voor, wat zou voor beide moeten gelden. Welke zowel vrijwillige als meer uh, afdwingbare zaken uh, waaraan denkt u? Wat zou effectief zijn? En dan ja, zou ik eigenlijk aan de beide uh, sprekers willen vragen. Uh, we worden hier in Nederland echt al een aantal jaar met het probleem geconfronteerd in de Tweede Kamer. Het is natuurlijk al veel ouder. Ik bedoel dus in zekere zin, ja, het is natuurlijk een probleem wat zo oud is als de marktwerking zelf, lijkt mij. Uh, uh, en ik, ik ben er wel een beetje naar op zoek, nou of, er nou, of er in uw ogen nou andere landen zijn of andere situaties... ...welke zich laten vergelijken met dit lastige dilemma van een... Ja, in zekere zin zou je kunnen zeggen, het is heel simpel, want je hebt wetgeving en eenzijdige wijziging van contract mag niet. Dus ja, stap maar naar de rechter en je krijgt gelijk. Maar het, het dilemma van dat doe je niet... Uh, in welke richting zouden we nou kunnen zoeken uh, voor, een, uh, voor een goede oplossing? Want die is niet zo heel erg gemakkelijk. Ziet u voorbeelden, wellicht zelfs in het buitenland of andere gebieden... waarvan u zegt, daar moet u eens naar kijken, daar moet u eens aan denken. Dank u wel. We verzamelen de vragen en dan uh, in één uh, ronde. Heer Gert. Dank, voorzitter. Ik had uh, allereerst dank aan mevrouw en de heer De Bruyne... dat u hier aanwezig wil zijn in de Kamer... Um, ik heb ook u beide uh, inbrengen uh, uh, kunnen lezen. En bij mevrouw van der Stigelen heb ik de volgende vraag. Um, wat is het gevaar van uh, grote marktconcentratie bij de retail um, in relatie tot uh, consumenten? Uh, en bij meneer De Bruyne, uh, uw uh, intro uh, spreekt me aan, waarde en normen als uh, christendemocraat. Uh, u was ook wat positief over de NMA, tegenwoordig uh, ACM, ook stukken uit het verleden waar u lovende woorden over sprak. Uh, maar uh, zou de mededingingswetgeving in uw ogen niet aan revisie toe zijn? En als die aan de revisie toe is, uh, heeft u een aantal uh, zaken waar u van zegt, nou, dat zou wij ook vanuit hè, uw uh, achtergrond als uh, Navi-betrokkenen uh, uh, wel aangepast willen hebben? Want dat zou het werk kunnen vergemakkelijken. Voor inkopers. Ja, dat was het, voorzitter, als aftrap. Dank u wel. Mevrouw Vos. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan u dat u uw schaarse tijd besteed wilt besteden aan deze hoorzitting. Het is een onderwerp waar we echt wel heel erg lang over spreken. En wat inderdaad zich maar niet oplost. Ik heb een vraag aan de heer De Bruyne van de Navy. U bent de vereniging van inkoopmanagers en daarboven staan de bazen. Is het eigenlijk niet veel zinniger om met VNO en CW te gaan praten? Want een van de redenen waarom dit gebeurt is natuurlijk gewoon het fenomeen credit management. McKinsey, de voormalige baas van de wethouder van Amsterdam, die adviseert bijvoorbeeld KLM over hoe ze het beste met hun financiën kunnen omgaan. En dat is eh, beginnen met knijpen van bovenaan... tot en met zelfs eh, mkb'ers die dienst hebben geleverd... zeggen, we betalen je niet, soeas. Um, en dat is gedrag waar eigenlijk de inkoopmanager niet zoveel mee te maken heeft. En ik vind het heel prettig dat, dat er ethisch handelen voorop staat. Dat vind ik altijd prettig. Uh, maar de kern van het probleem zit volgens mij bij VNO en CW... Bent u het dan met mij eens en heeft u daar ook gesprekken mee en um, ziet u uh, het, een, een oud probleem hoor. Maar, um, en misschien kom je er ook alleen maar uh, bij door mensen aan te spreken op hun uh, moraal. Maar uiteindelijk is het de basis van KLM en van de grote bedrijven die uh, een fiat geven over een bepaalde manier van kredietmanagement. En dan heb ik nog een vraag aan uh, mevrouw van der Stichelen. Uh, u zei net in uw korte bijdrage, er zijn verschillende oplossingen. In uw, in uw bijdrage schrijft u ook van. Uh, doet u ook een beetje net als wij lacherig over de straf, namelijk uit het register gegooid worden. Dat lijkt me niet zo'n straf. Uh, maar kunt u iets meer ingaan op. Uh, en het is een beetje een verlengde wat mevrouw Gesthuis vroeg. op um, middelen die dan eventueel wel zouden kunnen helpen? Ziet u bijvoorbeeld iets in een nog verruimdere bagatel? Dus aan de, ver, de verkoopzijde. Dank u wel. Dan stel ik mezelf nog even in de gelegenheid om een tweetal vragen te stellen. Um, waar, waar ik benieuwd naar ben is um, in hoeverre de, de, de mededingingswet de afnemers in uw ogen nog ruimte biedt om uh, een vuist te maken tegen de inkopers. Um, vaak wordt verondersteld dat de mededingingswetgeving daar geen ruimte voor biedt. Maar ik krijg in toenemende mate signalen dat die ruimte er wel is. Um, maar dat schijnt goed zoeken te zijn. En ik vroeg me af met uw expertise of u kunt aangeven... waar ongeveer die ruimte uh, aanwezig is. En ten tweede, ik zag in de inbreng van mevrouw Van der Stichelen... ook dat de boerenorganisaties op Europees niveau niet meedoen aan... dat uh, convenant, uh, het Europese woord dat daarvoor gebruikt wordt... En dat, dat verbaast mij eigenlijk um, waarom ze dat niet doen. Want daarmee verzwakken ze in mijn beleving hun, hun eigen positie onnodig. Of zijn er bepaalde zaken die zo onaantrekkelijk voor ze zijn dat ze het daarom niet doen? Dan zou ik kunnen toelichten als dat uh, inderdaad zaken zijn welke dat zijn en waarom. Um, nu weer terug in mijn voorzittersrol. Um, mevrouw Dick Faber van de ChristenUnie heeft ze uh, uh, gevraagd mij haar te excuseren in verband met de agenda... Curriculum uh, kan ze helaas hier niet aanwezig zijn. Mevrouw van der Stigelen eerst, of wat vindt u prettig? Ja? De eerste vraag die ik kreeg was van um, die actie vanuit Europa... ...als er dan een mix komt, wat zou het kunnen zijn? Nou, ik denk de vrijwilligheid uh, zou dan inderdaad zijn... ...van wat er nu met die supply chain initiatief gebeurd is... ...maar dan antwoordend reeds op uw vraag... ...waarom hebben de boerenorganisaties niet meegedaan... Um, ...in een ronde tafel um, werden de boeren nog eens behoorlijk onder druk gezet om het te doen. Um, maar de voorzitter zei toen... ...luister, ik, op zich vond ik het niet zo slecht. Maar we hebben onderzoek gedaan. De boeren hebben enorm veel problemen, dus ik kom heel erg naar buiten. Um, en we, we hebben he twee problemen die niet opgelost geraken in het initiatief zoals het er nu voor ligt. En ik zie ook niet dat de andere partijen ons tegemoet komen. En één was de anonimiteit... En als je inderdaad kijkt in de, de, de procedures voor geschillenbeslechting, um, kan het op nationaal niveau, heb je heel weinig mogelijkheden. Er worden weinig mogelijkheden gebo geboden om het te doen. Of je moet het uh, gebundeld doen, en dat is al de vraag of het kan. En alleen maar voor degenen die geregistreerd zijn. Um, dus men heeft, heeft twijfelt of, of het daar echt wel kan. En door de concentratie is het soms toch wel heel snel te vinden... Wie, het, uh, ...wie dan uiteindelijk de klacht heeft uh, uitgevoerd. En ten tweede, zij vonden inderdaad de sanctiemaatregelen niet doeltreffend. Ze, ze, ze hebben twijfel of het echt wel doeltreffend is. En als ze in het initiatief stelven dat ze dan te weinig andere middelen nog kunnen eventueel ontwikkelen... ...en ze zijn daarvoor ook wel voor regelgeving, dat was dan de tweede vraag... Um, ik zou zeggen overheidsoptreden, want je hebt dan nog verschillende mogelijkheden om het te doen. Um, bijvoorbeeld in Frankrijk heb je zo'n mixed systeem, zoals ik schreef, waar dan het ministerie een onafhankelijke instantie heeft, waar je dus wel kunt anoniem uh, klagen. Of je kunt, zij zorgen ervoor dat anonimiteit gegarandeerd wordt, uh, waar, waarbij dan ook kan opgetreden worden. Um, ik denk qua. Regelgeving, ik denk laten betalingen en wat men ook noemt de business-to-business business oneerlijke praktijkenregelgeving. Waarbij je dus heel duidelijk zegt, dit zijn de normen waar moet aan voldaan worden en in die niet, dan zouden we kunnen optreden. Maar zelfs, ik denk, heel belangrijk ook om te even welk soort van systeem gebruikt wordt, is de onafhankelijkheid van wie ervoor zorgt dat of de code of de regelgeving wordt toegepast. En nu zijn het de brancheorganisaties die uh, de initiatieven initiëren. En ik denk dat daar ook een beetje de boeren ook hun, hun wantrouwen uh, tegenover hebben. Dat ze daardoor zich te weinig uh, beschermd voelen. Welgeis um, zei ook van nou ja, het is zo oud als de markt. Ik denk het probleem is niet zo oud als de markt. In, in die zin zeker als je dan kijkt naar wat er nu als... In de hele keten heeft inderdaad wel de machtsverhoudingen verscho zijn verschoven. En toen wij onderzoek deden kwamen we tot de vaststelling... dat die machtsverhouding echt nu wel naar de, naar de supermarkten gaat... omdat ze zo geconcentreerd zijn. Dus een, een boer of een toeleverancier heeft nou, nu kan of kan nu afzetten bij drie grote inkoopcentrales of, of supermarkten en daar ligt het ligt wel een probleem um, want zodra de, in de UK is men al onderzoek al begonnen sinds 2000 en daar kwam men tot de vaststelling dat vanaf 8% van de markt een supermarkt eigenlijk al wat inkoopmacht en eventueel misbruik zou kunnen gebruiken dus um, de, ik denk dat dan mededingingsrecht uh, toch ook wel behoorlijk wel um, wat te doen is Um, in de UK, uh, qua ervaringen, heeft men eerst geprobeerd om het vrijwillig te doen, twee keer, na twee grote onderzoeken. En nu hebben ze eindelijk een adjudicator ingesteld. Um, in Hongar Hongarije is hetzelfde voorbeeld. Uh, ik heb ook informatie gekregen hoe het daar gegaan is. Vrijwillig is niet gelukt. In andere landen gaat men nu toch ook over om toch wel wat meer afdwingbare mechanismes met overheid instanties, ...onafhankelijke overheidsinstanties uh, om in te grijpen. En zo'n instantie zou dan zowel niet alleen klachten kunnen ontvangen... Anoniem, die, ...die anoniem blijven, maar zelf ook onderzoek gaan doen. Um, en als er dan en, nou, verschillende procedures van geschillenbeslechting uh, doorgegaan zijn... ...als het dan echt niet opgelost geraakt, moet dan toch wel uh, sancties worden uh, opgelegd. Dat is een beetje zoals de procedure nu in de UK gegaan is. Die hebben echt een hele lange ervaring al met het uh, hele proces. Um, dus het, de antwoord aan, aan de vraag van heeft marktconcentratie uh, is volgens mij wel een probleem. Het is politiek enorm moeilijk om daar um, behoorlijk achter te komen. Uh, het heeft DG-mededingingsbeleid DG, uh, op Europees niveau uh, naar volgens mij zes jaar geduurd... Voor ze nu eindelijk dat onderzoek gaan doen om te kijken van nou, de huidige situatie van marktconcentratie, ook huis, uh, huismerken. Uh, en zo verder heeft dat ook een impact op de kwaliteit waar de consument uh, kan. En, en de keuze waar. wat aan de consument geboden wordt. Dus dat zijn twee andere soorten normen. dan alleen maar de laagste prijs, waarvan ik denk dat die in Nederland en sommige andere landen misschien wel. toch heel erg de nadruk krijgt. Um, zelf denk ik dat ook ervoor zorgen... dat er geen misbruik is van machtsconcentraties... Um, of geen, geen misbruik van marktdominantie binnen de keten... Um, uiteindelijk ook in het voordeel is van de consument. Want dan blijf je toch wel de diversiteit uh, houden. Um, innovatie is een ander probleem... die men denkt uh, te kunnen oplossen... als je meer diversiteit krijgt en minder concentratie. En vooral... Als daarbij die concentratie uh, gepaard gaat met uh, misbruik van inkoopmacht, um, Ja, ik denk dat ik uw vraag wel wat opgelost heb waarom die boerenorganisaties er niet bij gingen. Um, dus, en ja, waar het nu heel erg. Uh, ja, ik denk dat de boerenorganisaties toch aan het zoeken zijn om ja, betere bescherming te vinden in het huidige, dan het huidige systeem, zoals het er is. Waarom wilde die Europese, het Europese initiatief geen in anonimiteit garanderen? Waarom komt het in Frankrijk wel en waarom wilden ze het daar niet? Dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat de boerenorganisaties daar heel erg op hebben aangedrongen. Um, misschien als je kijkt wat er voorgesteld wordt op nationaal niveau. Um, in, ja, ik denk dat een van de. Argumenten was van ja, maar dan kunnen ze zo om teven, maar wat gaan uh, kan om teven wie zomaar gaan klagen over ons terwijl er absoluut geen grond voor is. Uh, dus ook dat het op het kan eventueel wel op een negatieve manier gebruikt worden dat iemand zomaar iets roept en om de andere schade toe te brengen. Dus ik denk dat dat de reden is die ze aangeven. Ik denk dat het ook behoorlijk wel wat um, inspanning en een nieuwe instanties uh, dan zou moeten uh, naar voren gebracht worden om het te doen. En dat daar waarschijnlijk nu nog de bereidheid niet voor is. Maar ik zou het wel heel goed, een hele goede vraag vinden om het, opgelost te, nou ja, om het antwoord te krijgen van hen zelf. En voor mij is het ook niet helemaal duidelijk. Dan naar aanleiding hiervan, in, in Nederland hebben we nu de pilot die sinds kort loopt. Uh, daarin kan via de uh, brancheorganisaties anoniem... Zeg maar, klachten gebundeld worden. Wat vindt u van dat systeem? Dat is dus ook het Europees systeem. Dat er op de brancheorganisaties gebundeld kan geklaagd worden. Maar die bundeling kan alleen maar komen van degene die geregistreerd hebben. Trouwens, het is nog heel raar probleem van als je de registratie in Nederland moet op het Europees niveau gebeuren. Maar daar doen de boerenorganisaties niet meer. Dus dat is iets wat ik absoluut niet weet hoe dat werkt. Ik denk dat er nog altijd... Uh, een wens is om. Ten eerste, de, de anonimiteit is niet gewaarborgd omdat het de brancheorganisaties zijn die het beheren. Dus het is niet een onafhankelijke, maar het zijn dus de belanghebbers die inderdaad wel vanuit de brancheorganisaties uh, beheren, waarvan men denk ik vreest dat het niet onafhankelijk genoeg is. Uh, ten tweede, het moet gebundeld worden, wat niet altijd. zeker in tijden van crisis waarbij je. en de angst voor het klagen is er. Dus niet iedereen wil mee gaan klagen, dus dan sta je daar alleen. Dus, daar zitten een paar hakken en ogen aan. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer De Bruin. Mevrouw Gershuizen, volgens de eerste. Over andere landen mogen zijn die, die een goede voorbeeld zouden kunnen zijn. Hè, in relatie tot de Nederlandse situatie. Uh, ik moet wel zeggen dat. Uh, vaak zijn dat Scandinavische landen wat je vaak ook wel hoort. Maar concreet kan ik dat niet zeggen. Ik wil er best onderzoek naar doen onder onze leden. Dat kan. Of onze hoogleraren, dat is geen punt. Ik weet wel slechtere voorbeelden, ook in Nederland. Want in Zuid-Europa is men ook, als je kijkt naar de hele Waardeketen, discussie. Vaak begonnen, voordat in Nederland ook in. Uh, ...deze situatie van het nog meer afknijpen van leveranciers... ...dan voorheen al gebeurde voor de crisis tijd, voor 2008, plaatsvond. Uh, ik sprak met een collega die het vanuit de leverancierszijde ook uh, zal benadrukken wellicht... Uh, ...maar dat, dat, dat zien we wel als een van de oorzaken. He, Nederland is natuurlijk niet een eilandje. Uh, we zijn natuurlijk een, uh, een onderdeel van, van ketens en waardeketens... ...en dat loopt tot de BRIC landen aan toe, maar ook in Zuid-Europa spelen ze natuurlijk hun spel... En dan is er altijd de vraag, doe je daar aan mee of doe je daar niet aan mee? En dat kun je niet altijd beslissen vanuit je eigen organisatie alleen. Dan kijk je toch naar de schakels, want elke schakel heeft een, een, een koop- en een verkoopkant. En hoe meer schakels, hoe meer leveranciers. En hoe meer leveranciers, hoe, hoe belangrijker dus dingen als maatschappelijk inkopen, ondernemen, relevant zijn... Dus ik kan geen goede voor, goede, betere voorbeelden noemen... maar ik wil er best in het onderzoek naar doen... en u wil dat terugkoppelen binnenkort. Ja, allemaal uiteraard. Ja, dat is een toezegging, maar een toezegging maak ik ook waar. Ja, ja. ja. Dat, het, dat is... Het, maar excuus, dus ik kan dat niet beter beantwoorden, eerlijk gezegd. En het houdt natuurlijk altijd verband met cost, value en risk. Welke organisaties... Kijk, ook in Nederland heb je organisaties die het erg goed doen. Niet alleen tussen landen, maar organisaties die daarin achterblijven. Want het gaat niet... Dat was ook de portée van mijn vraag. Het gaat me niet per se om, we moeten ze dus in het buitenland ons licht opsteken, maar ik kan me voorstellen dat een soort van problematiek ja. ook in andere sectoren uh, ja. op andere niveaus speelt. Ja, dat de, zeker. De plek waar je gewoon te maken hebt met een machtige afnemer van wat dan ook. Ja, en, en, en eigen inkoopteams verschillen ook qua maturiteit, ook in Nederland. Dus uh, wat ik altijd die cost-value-risk-balans noem. Hè, dus de value is de klantwaarde uiteindelijk voor de eindklanten. Of het nou a is hè, in de retail of, of, of andere, dat maakt helemaal niks uit. Hè. Dat kan ook staal zijn of, of, of coatings hè, bij, bij Axe Nobel. Uh, uw naamgenoot Geurts is daarvoor verantwoordelijk. Uh, Axe Nobel. Uh, dus dus nee, maar het gaat om de balans tussen de kostenreductie. Want, want druk op prijs, dat kan excessief, uh, excessief vorm aannemen. Dat weten we allemaal. En dan, dan kijkt men dus niet naar de klantwaarde uiteindelijk, want die is dan in het geding. En ook het risicomanagement is dan een issue. Dus als je echt een professionele inkoopclub hebt, ook in Nederland, los van andere landen, dan kan die matuur zijn of niet matuur. Of daar echt op weg naar maturiteit. En degene, die inkoopteams die die cost-value-risk-balans zeer goed uh, hanteren, die zijn dus meer matuur. Maar dat is dus, heeft dus ook, in, in Nederland zie je ook grote verschillen, overigens. Niet alleen in het buitenland. De Gurs, vroeg dan... Euh, nou, er waren normen spreken, wij spreken ontbijten blijkbaar aan. Euh, maar, maar u vroeg, is de NMA niet aan revisie toe? Althans, als het gaat om dan, natuurlijk, het uh, document uh, en de visie van 2004. Logischerwijs zou je natuurlijk zeggen ja. Ik moet zeggen, op één punt heb ik dat misschien wel kunnen vinden. Normaal gesproken zou ik veel meer afdwingen, hoe gek het ook klinkt. Hè? Want gedrag kun je niet echt afdwingen. Je kunt het wel meten, overigens. Maar uh, een gedragscode die verplicht is... omdat het een soort beroepscode hoort te zijn... En je daarna handelt en dat ook borgt, dat zou in feite, publiek of privaat, dat maakt niet uit, euh, voor alle Nederlandse inkopers, waar je ook werkt, in een multinational beursgenoteerd bedrijf of niet, dat maakt, oh, soms heb je maar één inkoper in een organisatie, zou voor iedereen zou die code moeten ondertekenen. Kun je je afvragen welke code? Nou, dat kan zijn de Navy-gedragscode, maar daarvoor pleit ik. Oké, okay, het kan ook een betere code zijn, dat maakt niet uit, maar een, een gedragscode omdat ik denk, dat ge... het gaat niet alleen om macht. Het gaat om machtsgebruik of machtsmisbruik. Het gaat hier over machtsmisbruik. En ik ben het met u eens, voor mij hangt dat voor een groot deel niet alleen af van de NMA of regelgeving of uh, aanbestedingswet, waarvan je kunt zeggen, ja, is dat nou juridisch allemaal relevant of moet het ook bedrijfseconomisch? Die discussie kennen we ook wel. Hè? Is, is, is, Brussel gaat alleen over juridische, hè? als je de procedure maar goed uh, doorloopt, nou, dan heb je een goed resultaat. Dat is vaak helemaal niet zo, overigens. Dus daar kun je allemaal genuanceerd over denken. Maar ik zou, als, als ik, als ik ja, het NMA-document bekijk... dan miste ik dat daar wel wat in. Z, z, nadrukkelijk wordt gewezen op, op voorbeeldgedrag. Maar dat voorbeeldgedrag zou ik, zou ik ook bij selectie aan de poort... klinkt een beetje fanatiek, maar zo bedoel ik het ook echt fanatiek handhaven. Hè? Zoals een accountant van Nivra-lid moet zijn... CQ ook een aantal dingen moet ondertekenen. We weten allemaal hoe dat zuiver is gelopen... en wat, welke escalatie zich hebben voorgedaan. Hè? Zou dat ook bij inkomt moeten... En nogmaals, een inkoper heeft geen euro, geen zak met geld, maar wel zijn baas. En ook degene die, dat zijn dan heel veel mensen, die, die, die een opdrachtportefeuille hebben, soms is dat enorm veel. Hè? De CPO van Shell is 65 miljard, voor de duidelijkheid. Hè? 2500 inkopers. Dus dat zijn geen kleine bedragen. Tata 17 miljard. Meneer Schultz van Hagen toen ze nog directeur zorginkoop was, bij Afmea 11 miljard, 10,8. Dat zijn grote bedragen. Iedereen, wat mij betreft, die in die beroepsgroep thuis hoort, zou die gedragscode moeten ondertekenen. Maar goed. Dat is mijn antwoord op uw vraag. Mevrouw Vos, vroeg uh, uh, u gaf aan dat u van orde bent dat, dat uh, mogelijk uh, VNO NCW uh, uh, ja, toch wel een, een, een probleem zou kunnen zijn of het kern van een probleem. Uh, ik moet zeggen, we, we, we werken met Bernard Wintjes heel veel samen, uh, los van dat hij over twee weken de, de Benelux prijs krijgt. Uh, maar, maar uh, hebben we ook veel gedaan met, in het kader van de aanbestedingswet met hem. Ook dat is risicovolle opmerking, want ik weet dat er sommige voor He, voor die, de schrijfgroep he, waren en anderen weer tegen. Dus dat is altijd politiek ingewikkeld. He. Maar we hebben geprobeerd met elkaar, los van of dat goed is gelukt natuurlijk, laat ik dat maar in het midden laten. Met, met ook, ook nadrukkelijk, Bernard ja, Wieners was erbij, ook vorig jaar met, met Verhagen. Ik, ik zat naast hem aan tafel, he, met ook, toen nog ook de voormalige voorzitter van MKB Nederland. Um, en de schrijfgroep. Uh, met, met allerlei aanbestedingsjuristen hebben we veel samengewerkt. En. Um, um, ik wil het best met hem bespreken, want ik spreek hem over twee weken. Dus ik ben ook best bereid, de toezegging dus, om dat aan de orde te stellen. Of er daar niet eens meer in kunnen... Maar dan zouden we dat even moeten verdiepen. Ik vertrouw het natuurlijk, he, die, maar het gaat om zijn grote leden. Ja. Dat is het probleem. Die waarschijnlijk allemaal dingen wil ondertekenen, maar het uiteindelijk niet doen. Omdat ze ja, een, een andere visie op belangen hebben en hoe ze ja. hun financiën moeten managen. En ja. dat, daar begint het gewoon mee. Ja. Maar nogmaals, ik wil dat graag toezeggen om, om ook dat uit te werken. Want als ik daar invloed op zou kunnen uitoefenen in positieve zin met hem, mogelijk realiseert hij zich wel of niet. Ik, ik ben nu het woord schuldig, want dat weet ik niet. Ik kan niet namens hem spreken. Maar dan wil ik dat best met hem verdiepen, want ik zie hem over twee weken weer. En dan, uh, dan kunnen we dat best ook eventjes uh, aan papier toevertrouwen natuurlijk. In de scherpte. Oké. Okay. Verder heeft de voorzitter natuurlijk ook een vraag gesteld in het kader van... Uh, de mededingingswet, ik ben geen jurist, belbedrijfskundige psycholoog, maar dat is toch echt iets anders. Dus om mij daar een uitspraak over te veroorloven is wel zeer gewaagd eerlijk gezegd. Maar u zegt, kunt natuurlijk ook afnemers niet een vuist maken tegen inkopers. Kijk, afnemers zijn bedrijven en consumenten. Consumenten, ja, ook consumenten hoor je niet zo vaak op dit punt. Natuurlijk wel vereniging eigen huis of zo'n soort... Partijen. Uh, Consumentenbond, misschien over producten, dat zou kunnen. Ik lees daar weinig, ik ben ik van de consumenten ik lees daar weinig in over misbruik, machtsmisbruik van door inkoop, zeg maar, dat, dat lees ik eigenlijk nooit. Um, misschien vindt men dat wel overigens, maar noteert men dat niet in het vakblad, ook dat is mogelijk. Um, maar een, een vuist, het, het, uiteindelijk gaat het erom dat, dat, dat uh, wat mij betreft, überhaupt, uh, als er al sprake is van macht, dat nooit mag worden misbruikt. Hè, dat kan in de politiek ook, dat kan in de inkoop ook, dat kan als, als accountant ook, dat kan in elke beroepgroep kun je macht misbruiken. En dan moet je dus palen en perken instellen en gewoon, ja, daar regelgeving toch op loslaten. En dat kan ook gedragsregelgeving zijn of andere regelgeving. Maar ik ben geen jurist, ik vind het wel moeilijk om, om de mededingswet op dat punt te beoordelen. Mevrouw van der Stigelen. Ja, en ik denk dat u erop wijst vooral dat er een nou, in Nederland heel strikt um, een uh, regelgeving wordt toegepast van 1962-26, waarbij vanaf 15 procent, als er dan samengewerkt wordt en dan vanal op prijs, dat dan de NMA heel erg optreedt. Dus, en vooral voor de, de, nou ja, voor de, de toeleveranciers. Um, het blijkt dat in andere landen dat niet zo streng allemaal wordt uitgevoerd. Um, ...ook uh, dat er bijvoorbeeld... ...normaal gezien als er een fusie komt... Uh, ...dan moet er ook altijd naar de NMA gaan ...of nu de autoriteit autoriteitsconsumentenmarkt... Um, ...en daar zou... ...nou ja, soms in Duitsland worden toch wel anders geïnterpreteerd... ...dan, dan in Nederland. Um, dus in die zin denk ik dat er toch wel eens heel goed moet gekeken worden van... Um, nou ja, precies op grond waarvan de NMA zo strikt dat die regelgeving uh, uitgeeft. Trouwens, het Europees Parlement heeft toen in haar rapport gevraagd om daar inderdaad uitdrukkelijk naar te kijken en uh, om het niet af te straffen. Ik denk dat er ook beweging is. ...omdat er ook afspraken gemaakt moeten worden voor duurzaamheid... ...en de politiek weet u het waarschijnlijk wel, wordt er ook al aangekeken. Dus in die zin zou er toch wel moeten gekeken worden van, vanuit het belang... ...zelfs vanuit het belang van de consument, zoals ik het uitgelegd heb... ...van het bredere belang bekijken, dat daar toch wel um, ja, meer flexibiliteit kan. En de vraag is, en dan weet ik niet van, in hoeverre dat er dan toch ook wel... ...andere interpretatie vanuit de Tweede Kamer kan uh, binnen het Europees kader... ...moet je altijd blijven sowieso, uh, toch wel kan eventueel uh, nagestreefd worden. Maar hoor ik u nu zeggen dat de NMA dus, de, uh, de kleintjes, zeg maar de, het Bagatel? u zei al het over 15%, maar we hebben dus onlangs het verhoogd van 5 naar 10%, in Nederland was het volgens mij redelijk extreem, de Bagatel. maar dat in Nederland dus de NMA slash ACM veel scherper kijkt op kartelvorming tussen de kleintjes dan dat ze kijkt naar het machtsmisbruik? En heeft u daar dan, want u, u zei dat net, maar is daar nu vergelijkend onderzoek naar geweest? Nee, en dat heb ik meer uit, nou, uit gesprekken met collega's vanuit Duitsland um, en Engeland en zo verder. Dat is meer de conclusie wat ik eruit trek. Ik heb ook wel een expert gehoord die ooit voor een boerorganisatie uh, gesproken, waar meneer Geurts, ook bij was, die echt uitgelegd heeft hoe de interpretatie van de NMA is. Zelf vond hij hem ook heel strikt, hoe dat de NMA de wetgeving toepast. Um, dus ik denk dat het daar... Uh, nou ja, dat daar toch wel iets aan te doen is. Dus zeker met nu nou ja, de nieuwe organisatie, om te kijken van hoe kijken ze daar tegen, tegenover. Um, ja, en ik denk dat het heel erg ligt van hoe interpreteer je consumentenbelang? En wat uiteindelijk ook het uh, probleem is, zeker op Europees niveau, in principe, het mededingingsbeleid is nu zo geëvalueerd dat je eigenlijk wel een grote concentratie kunt toelaten... als er geen bewijs is dat, je, uh, dat er misbruik is van de dominante marktpositie. Dus er hoeft ook natuurlijk geen misbruik in te zitten. Maar de, soms wordt de, dominantie, de, de, de marktpositie zo groot, zoals we al zeiden... dat die afhankelijkheid zo groot wordt. Dus en dan het klagen wordt wel moeilijker. Dus je zit een beetje in een vicieuze cirkel daar. Dus zelf stel ik dan eigenlijk voor van... zoals vroeger, vanaf 30% op zijn minst ben je al veel meer alert... Ja, als, als een partij dat je dan bijvoorbeeld zelf toch onderzoeken gaat instellen. Uh, dat kan zowel op Europees niveau als op nationaal niveau. Um, bredere interpretatie van het uh, van belang van de consument. Um, ja, echt kijken van als. Als die machtsbalans uh, bij de onderhandelingen ongelijk is, uh, ja, interpretatie van uh, goede wetgeving uh, over wat een contract is. Uh, er zijn ook definities van, oh, nee, ook op basis, uh, zie je ook terugkomen trouwens in, uh, in die waarden die er zijn. Van, uh, er zijn bepaalde principes van een contract waarbij in het contract zelf enorm onevenwichtige condities zijn dat je daar niet op uh, op, nou, dat het eindecontract niet geldig is. Dus er zijn mogelijkheden binnen het uh, mededingingsrecht. Um, anderzijds zag je in Europa die discussie. We hadden het eerst gevraagd, is er een oplossing binnen mededingingsrecht? Nou ja, een beetje zoals ik net zei. En dan zei ze, nee, nee, nee, dat is een marktprobleem. Dus interne markt heeft het dan opgepakt. En inderdaad, van oneerlijke handelspraktijken, business-to-business... Daarop kun je, zoals oneerlijke handelspraktijken van business to consument, waar wel regelgeving over bestaat, kun je dus ook wel uh, van business to business een regelgeving instellen. Uh, en op basis daarvan, uh, ik zou zeggen, dat garandeert een level playing field. Dat is waar ik niet goed begrijp waarom soms daar zoveel weerstand tegen is. Want het garandeert gewoon een level playing field voor, voor, voor alle spelers in, in de markt. Okay. Hartelijk dank. Um, we hebben nog heel even de tijd, dus ik wil de collega's in de gelegenheid stellen om uh, nog uh, wellicht naar aanleiding van de beantwoording nog een vervolgvraag te stellen. En dan kan de heer Verhoeven op basis van de vragen die u wellicht voor hem stelt een indruk krijgen van waar we het hier al in de afgelopen minuten over gehad hebben. Mevrouw Gesthuizen. Ja, dank u voorzitter. Uh, voorzitter, ik heb nog in ieder geval een aan mevrouw van der Stichelen. Zij noemde Frankrijk als uh, voorbeeld, en ik geloof dat meneer De Bruyne UK, of nee, dat was ook mevrouw van der Stichelen die zei uh, UK is een uh, voorbeeld. Zij hebben lange ervaring, maar met name over dat Franse punt zou ik iets meer willen weten. Ik weet niet hoe goed u er thuis bent, en, en anders dan uh, hoor ik dat ook graag hoor. Uh, want u dus, zei ja, dat daar is dus een. ...anonieme instantie waar men kan klagen... ...en begrijp ik het goed dat dan die instantie... ...zelf ook de bevoegdheid heeft om op te treden? Hoe moet ik dat dan precies voor me zien? Is dat een vorm van arbitrage... ...of is daar toch een soort van... Uh, uh, ...ja, ik weet het niet... ...wat kunnen zij allemaal precies doen? Dank u. Meneer Geert. Ja, dank voorzitter. Ik wil even terug... Uh, ja, even ...doorvragen eigenlijk over dat woord vrijwilligheid... ...en ik proef uit uw beantwoording van... Vrijwilligheid, ja, dat gaat niet werken, want daar hebben we voorbeelden van in andere landen. UK noemde u als voorbeeld, heel concreet. Wat ik wel van schrok is, we hebben in Nederland, althans het kabinet houdt ons voor, dat er een goed systeem bedacht is waar een aantal partijen samen klachten beoordelen. En u gaf net aan, en dat verbaast me even, niet uw uitspraak, maar wel hoe het kabinet ons dat dan vertelt. En misschien dat u mij dat kunt uitleggen. ...dat dat wel erkend of ja, het is Europese leest geschoeid, maar daar moeten wel partijen erkend zijn. En de boeren doen niet mee en hier zitten de boeren wel in die, ik noem het maar even de klachtenbeoordeling Daar zit een discrepantie tussen, waar ik u vraag van kunt u me daar nog iets meer over aangeven. Het tweede punt wat daaraan aanhangt, het is op basis van vrijwilligheid, partijen kunnen zich melden... Ik heb het vanmorgen nog laten controleren. Zeer weinig partijen Europees geregistreerd. Ik denk dat we er één kunnen vinden. Er zijn er nu zes geregistreerd. Maar nou goed, één tot zes. in supermarkt. En in Nederland heb ik ze nog niet gezien. En ja goed, dan maak ik me wel zorgen of dit systeem gaat draaien. En terwijl ons verteld wordt, nee we gaan door de baas van vrijwilligheid, gaat het helemaal goed komen. Dus misschien dat u daar een visie over heeft... dat u ons daar nog iets meer over zou kunnen vertellen. Dank u wel. Mevrouw Vos. Ja, ik zit een beetje te twijfelen. Um, we, we hebben volgens mij altijd in dit dossier... vraagtekens bij het optreden van de NMA. Van waar zitten ze nou de, of de ACM? Waar geven ze nou prioriteit aan? En ik heb inderdaad de indruk... dus ik zal heel geïnteresseerd zijn... in een nader onderzoek... van hoe nou de verschillende... Uh, ...vergelijkbare toezichthouders optreden. Um, uh, of het inderdaad klopt dat de NMA wel heel erg op dingen als het AIE en het Centercartel zit... ...en dus vergeet de grote jongens aan te pakken. Um, in Amerika is het wel eens voorkomen een heel ander extreem voorbeeld... ...om de machtsbalans te verhouden, want het gaat hier gewoon over groot tegen klein... ...en dan kunnen we hoog en laag springen. Maar als er misbruik van macht wordt gemaakt, dan kan dat, omdat een partij gewoon heel veel macht heeft. Als Shell besluit dat ze dat gaan doen, dan gaan ze dat gewoon doen. Um, in Amerika is het wel eens gebeurd dat uh, bedrijven die te groot werden gewoon gedwongen opgeknipt werden. Wat vindt u daarvan? Is dat, zou dat in uiterste instantie ook een, een middel moeten zijn om he, de machtsbalans waar het hier om gaat te herstellen? Uh, misschien een reactie van beide de mensen met ervaring. Hartelijk dank, de heer Voeven. Uh, ik, heb, ik, ik heb niet de inbreng kunnen volgen... dus het lijkt me niet goed als ik u vragen ga stellen. Uh, Excuus dat ik te laat ben. Ik zal bij het volgende blok een actieve houding aannemen. Hartelijk dank. Um, zelf nog, uh, nog een, uh, een vraag uh, aan de heer De Bruyne. Um, u u pleit voor een uh, gedragscode... zoals notarissen, accountants en, en vele andere beroepsgroepen kennen. Maar kun je in een gedragscode voor inkopers wel vastleggen... Wanneer er sprake is van scherp onderhandelen en wanneer er sprake is van oneerlijke praktijken. Ik, ik probeer me dat tekstueel voor te stellen, maar ik, ik, ik zie dat nog niet. Dus ik, ik, ben, ik ben even benieuwd, ja, ik, er wordt toegefluisterd dat moet je voelen, maar integriteit dat moet je ook gewoon doen. En, um, dus ik ben even benieuwd uh, hoe, uh, wat voor een idee u daarbij heeft en of dat wel in woorden te vangen is. Um, op de vraag van het uh, Franse systeem, um, het, het verandert een beetje. En ik ken de details niet. Ik heb een paar dingen nagekeken en ik geef toe de laatste twee jaar niet meer. Um, wat ik wel weet, dat het in... in uh, de anonimiteit uh, een systeem was waarbij dus in het ministerie van uh, Economische Zaken in Frankrijk dus een, een instantie was waar er kon geklaagd worden. En die zette dan zo het onderzoek uit dat degene die dus gevraagd werd niet konden weten waar de klacht vandaan werd en wie de klacht uh, had en zo verder. Um, zoals het in uh, Brussel gepresenteerd werd door een Franse supermarkt, zei het dus een soort van mediation systeem, dus arbitrage systeem. Maar dus daar, ik, ik ga, ik, als u ik wil kan ik verder gaan zoeken, maar ik, ik ga me niet uitspreken over alle details. Maar dus daar zitten ook een beetje de twee. Dus vrijwillig, maar ook die instantie die er is. Um, en die twee versterken elkaar. Um, zo werd het uitgelegd. Um, de vrijwilligheid, um, ja, in hoeverre van, uh, kunnen de klachten beoordeeld worden? Het is wel zo, dus dat het, uh, zoals het nu bedacht is, heb je dus het Europees systeem. Maar eigenlijk moet je altijd eerst al je nationale mogelijkheden uitputten. Uh, uh, dat is de vraag... Um, de, ...als er dan een, een, door de, die stuurgroep hier in, in Nederland, als dat goed uitgewerkt is... Um, ...daar zou het uiteindelijk moeten zoveel mogelijk worden opgelost. Um, en het is alleen maar gebundeld dat het dan eventueel naar Europa of anoniem kan. En alleen als de procedure, dus als degenen die ondertekend hebben... Op Nederlands niveau, of op, ja, daar ga ik het straks over hoe die ondertekening zit. Als men dus zich geregistreerd heeft en um, men komt er niet uit, of de, degene dus na die uh, klachtenbeoordeling, men, degene die zou moeten het verbeteren, heeft er niet naar gehandeld. Dan betekent dat hij de code niet heeft gerespecteerd en dan gaat het naar de stuurgroep op Europees niveau. En daar wordt dan beslist wat er gedaan wordt. En uiteindelijk eventueel, als je er helemaal niet meer aan houdt, kun je zes maanden ...compleet geschorst worden... ...en dan wordt er nog gekeken of je er mag bij komen. Dus dat is dan de vraag of dat uh, werkt. Um, dus de... In principe is er ook, uh, heb ik een beetje nagekeken, zijn er twee soorten documenten die uh, kijken van een soort van checklist van wat je zou moeten doen op nationaal niveau. Onder andere ook, ja, er moet een mediator zijn of een arbitrage. Ik, ik kan niet oordelen of dat er is in Nederland en wie het dan is. Um, en hier is ook een hele checklist van wat dan ook de organisaties zelf uh, moeten doen en wat er dan moet uh, gedaan worden. staat hierop, de met dan, uh, methodology for assessing the interaction of the national scheme with the EU level voluntary initiative. Dus dat zijn hele goede checklisten om te kijken van, nou ja, hoe, hoe werkt het dan en, en niet. Deze zijn niet vertaald, bepaalde de basisdocumenten zijn wel vertaald in het Nederlands, maar deze niet. Um, waar ik een beetje, ik heb vanmorgen nog vroeg naar de LTO-website ook gekeken. En daar is het wel de bedoeling, dus dat alle Nederlandse organisaties die zich registreren voor dat initiatief, dat die zich op Europees niveau gaan registreren. Dus ik weet niet hoe het dan zit met de boerenorganisaties. of ze dan zich bij de LTO registreren en daar blijft het bij, wat op zich wel zou kunnen. Of moeten ze zich op Europees niveau registreren, wat in principe de bedoeling is, um, dat is niet duidelijk. De registratie, dus op 16 september hebben ze het initiatief gelanceerd, Met de, deze en deze hebben de intentie om zich... Uh, ...te registreren, binnen, de verwachting is binnen zes, binnen zes maanden doen ze dat. Dus de vraag is, zeker als de pilot nu al loopt, um, kan je eigenlijk pas na zes maanden weten wie er zich geregistreerd heeft. En dan begint het uh, eventueel te lopen en dan hoeven ze zelfs in de, in de beginfase, um, en zeker nu die eerste zes maanden zelfs, nog niet alles in orde hebben. Ze hebben een hele self-assessment systeem wat ze moeten doen voor ze kunnen registreren. Um, hoop, ik weet dus, het is wel belangrijk om te weten of dat gebeurt, um, dus het, het, en voorlopig is er nog is er één uh, Nederlandse organisatie eh, die zich heeft uh, geregistreerd. En ik zeg, nou ja, Nestlé, Nestlé Nederland dan. Maar geen enkele supermarkt van Nederland, alleen een Portugese supermarkt. Um, dus ja, zo loopt het nog niet, want niemand heeft zich geregistreerd. En, het zijn alleen, en voor zover ik kon zijn, zien, is één organisatie, dus Jumbo Groep, zit er volgens mij niet bij aan degene die de intentie hadden. Dus als niet iedereen meedoet, dus een andere vraag, werkt het dan, dan werkt het niet. Ja, ik, vond, ik heb behoorlijk zitten puzzelen nog eens gisteren en vandaag... en ik vond het niet heel, heel goed met elkaar aansluiten. Ik. Ja, mevrouw Vos wel. Mevrouw Vos die vroeg, en ik geloof dat ik daar ook wel mee eens ben... zou de, de ACM en de NMA ook niet de regelgeving moeten maken voor hele grote bedrijven... Of, ...of is dat al voorzien? Nou inderdaad, als je de stukken van de, van, van, van, van de ACM leest... ...en je kijkt, je kijkt ook naar hun productiekolom, ...zoals ze dat hebben uitgeschreven... ...vanuit de leverancier en producent... ...en groot of detailhandel en de consument-eindgebruiker... ...dan zit hier steeds die groot of detailhandel bij. En Inderdaad, hele grote bedrijven, beursgenoteerde eh, organisaties... ...van miljarden inkopen, die kopen dat meteen aan de bron. En die kopen dat niet via een, een groot handel of zo... Dus inderdaad, eigenlijk zou dat schema kunnen worden uitgebreid. Omdat of je aan de bron koopt natuurlijk, of je toch te maken hebt met tussenhandel, dat is toch een groot verschil. Dus uh, ik kan me uw vraag voorstellen, ik ben het toch wel mee eens. Uh, de oligopolisering, dat dat op een gegeven moment ook eens zou kunnen. kunnen. Ja, in, in, in de teksten is het wel voorzien, maar in de productieketen, kolom zoals ze dat zelf noemen, uh, is het schema, voorziet daar niet in. Dus, dus de verwoording van uh, clusters en wat wel en niet kan... en wat tot machtsmisbruik potentieel zou kunnen leiden... Uh, daar kun je het opmaken dat het inderdaad textueel wel is uh, voorzien, mentaal. Maar als je kijkt naar hun productiekolom... zou je eigenlijk twee productiekolom moeten, moeten maken. En niet alleen vanuit de uh, kleinere of middelgrote organisaties. Maar ook van de zeer grote beursgenoteerde organisaties. Even voor mijn begrip, mevrouw Vos vroeg... of de ACM moet ingrijpen bij die grote... ...inkooporganisaties? Stel dat we alleen maar de Albert Heijn of de Jumbo over zouden hebben. Ja, Twee en dat die opgeknipt zouden moeten worden of niet. Ja. Dat was uw vraag, toch? Dus u vindt dat de uh, Jumbo en de Albert Heijn... ...inkooporganisaties moeten worden opgeknipt? Nou nee, excuus, dat heb ik de vraag niet geïnterpreteerd. Nee. <lacht> en dat is ook niet aan mij, denk ik. Daar weet u een beter antwoord op, ongetwijfeld naar uw expertise. Ik heb het geïnterpreteerd alsof... Uh, de, de, voor, ...voorziet de wetgeving die nu al negen jaar oud is... ...althans de, de toezichtwetgeving, zeg maar... ...voorziet die echt... Uh, als het gaat om, om toezicht op multi-organisaties. Uh, en dat is, hè, dat, is, dat is denk ik niet helemaal het geval. Toezicht wel, maar dus het instrument wat in Amerika ooit ja. was is toegepast. Uh, u bent te groot. Mm -hmm. Gaat u maar met zichzelf concurreren. dat? Ik had begrepen nou ja, wat u daarvan Nou ja, Nee, dat wordt natuurlijk ook opgeknipt van tijd. KPN heeft dat meegemaakt. Meer bedrijven hebben natuurlijk meegemaakt dat, dat ook. De, de ACM daarin uh, ook... ook uh, ja, Preventief, proactief ingreep. Dat, dat is niet alleen in het buitenland maar ook wel in Nederland. Ja. U, had nog een, sorry. U had nog een vraag voor ze over het scherp onderhandelen, et cetera. Wat, wat, wat is het daar precies? Ja, je kunt ook afknijpen. Nou, we hebben het natuurlijk hier wel steeds over: van een, prof, van een inkoop mag worden verwacht dat die professioneel handelt. Ook van zijn opdrachtgever, overigens. Beide hebben gezegd. En uh, eerder zei ik al, ja, specificaties, uh, want zo, zo werkt die kolom, zijn zeer essentieel. Daarin bepaal je eigenlijk, heb je de impact als uh, inkoper. Vaak wordt een inkoper door zijn baas of door de echte eindklant niet betrokken bij het vaststellen van de specificaties. En dat is een nadeel, dat is een groot nadeel. Als een inkoper alleen maar wordt gezien als iemand die onderhandelt en contracteert, dus in fase 13 en 14... En zo loopt dan die curve in feite. Heeft hij oogenschijnlijk veel impact, heeft hij bijna geen impact. En wat is onderhandelen? Onderhandelen is niet afknijpen, hè? handje druk. Onderhandelen is eh, dat je de leverancier beter kent, of de keten, dan de leverancier zichzelf kent. En dan, dat is vanuit intelligence. Dat is uit, vanuit slim inkopen. En dan kun je er iets bereiken. Maar het, het, het ordinair afknijpen, daar ben ik volstrekt mee eens, dat is een doorgeschoten gedrag. ...en uh, dat zou moeten worden verboden... Uh, ...maar niet alleen door inkomens... ...maar ook door de opdrachtgevers publiek en privaat. Maar de impact is, wordt verondersteld... ...groter te zijn dan die feitelijk is. Ja, en, en, en mijn vraag was... ...hoe ondervang je dat in een gedragscode? Gewoon textueel? Dat, dat, dat... Ik zal u die toesturen, maar dat is ondervangen. Oké, okay, ja. daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, okay, dan stuur ik dat toe. Ik had de indruk dat mevrouw Van der Sichelen nog een nabrander had. Ja, in, uh, ik had nog, uh, ook nog een toelichting over... Van, uh, ...wat kan de NMA doen... Um, wat je ziet, dat in Duitsland bijvoorbeeld, nou, sowieso als er, een, merger, als er een, een fusie komt, dan moet het naar de NMA. En daar is de manier waarop er naar gekeken wordt, is dan wel belangrijk. En in Duitsland bijvoorbeeld zagen we dat, net nou, is natuurlijk wel een groter land, maar dan werd er echt per <coughs> regio gekeken van, wat betekent dat als die, bijvoorbeeld die supermarkt bij elkaar komt? Wat betekent dat ten opzichte van de, de toeleveranciers? En daardoor werd er eigenlijk behoorlijk ook wel echt opgeknipt. Dus dat is zeker een moment waar opgeknipt kan worden... en waar misschien ook de interpretatie weer een rol kan spelen... van ja of nee uh, opknippen. Um, dus in die zin van... En het andere wat ik wou zeggen van... Um, hoe boerenorganisaties mogen samenwerken in de VS is ook anders. De jonge boerenorganis Europese Boerenorganisatie heeft ooit eens een, uh, een conferentie georganiseerd... en had de Amerikaanse vertegenwoordiger uitgenodigd. Daar is het van, ja, boerenorganisaties mogen samenwerken... eventueel op prijzen... Alleen, eh, maar er wordt toegezien als ze misbruik maken van hun machtspositie eventueel in de keten. Dus het wordt ook weer, zoals ook naar andere bedrijven, wordt op gelijke manier beoordeeld. Oké, okay, je kunt groot worden, zoals een supermarkt nu groot mag worden. Maar je wordt beoordeeld op je, hoe je handelt en hoe je misbruik maakt van je macht. Ik wil u beiden hartelijk danken voor uw, de tijd die u heeft vrijgemaakt en de informatie die u ons heeft gegeven. Ik denk dat wij ons allen daar... Uh, ons voordeel mee gaan doen in de debatten die nog komen gaan op, uh, op dit thema. Uh, hartelijk dank en ik schors heel even voor de wisseling van de blokken... ...en nodig de andere gasten als ze al aanwezig zijn om naar voren te komen. Dank u wel.